7 uur. Renate Kok met het NOS Journal. President Trump zal zaterdag op de G20-top in Argentinië... niet apart met zijn Russische ambtgenoot Poetin spreken. Trump heeft de ontmoeting afgezegd... vanwege de militaire spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Trump is het beter nu niet onder vier ogen met Poetin te spreken... en daarmee te wachten tot de situatie in Oekraïne is opgelost. Rusland heeft in de zee van Azov... naast het geannexeerde schiereiland de Krim... Oekraïnische schepen geënterd en de bemanning gevangen genomen. Er komt een extra proef met een snelle intercity vanuit Groningen naar de Randstad, die ook stopt in Assen. Dat heeft de NS toegezegd in een gesprek met de gemeente Assen. De NS wil de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkorten. In de oorspronkelijke proef zou station Assen worden overgeslagen. Het spoorbedrijf zegt daarom nu twee verschillende proeven te doen. Daarna bekijkt de NS welke variant het best bevalt. Het fiilte MC IJsselmeerziekenhuizen heeft een totale schuld openstaan van meer dan 50 miljoen euro. Ruim 500 schuldeisers hebben zich gemeld. De grootste schuldeiser is de ING-bank. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. Het onderzoek van de curatoren naar de oorzaak van het faillissement is nog bezig. Mocht daaruit blijken dat er sprake is van falend bestuur, dan zou dat tot rechtszaken kunnen leiden, denken deskundigen. Het wordt makkelijker om vrijwilligerswerk te doen met een WW-uitkering. Minister Koolmees verruimt de voorwaarden, zo zei hij in de Tweede Kamer. Koolmees vindt vrijwilligerswerk een goede manier om werkervaring op te doen en ook om sociale contacten te onderhouden. Het UWV blijft wel controleren of de vrijwilliger niet in plaats komt van een betaalde kracht en ook mag er geen te hoge vergoeding tegenover staan. Het weer, de regen trekt weg en de temperatuur daalt naar een graad of negen. Morgen vooral s'middags af en toe zon en er kan een enkele bui vallen. Met maximaal 11 graden is het zacht. Dit was het NOS Journal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de meeste plaatsen gaat het snel de goede kant op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog wel heel veel vertraging tussen Diemen en Knop en Muidenberg. Is daar een ongeluk gebeurd met zes auto's. De vertraging vanaf Diemen is 40 minuten. Er zijn bij Knop en Muidenberg namelijk twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/autoverzekering. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte: scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, beroertealarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112.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 Van zon De mannen van het goede doel, we hebben er nog eentje en dan gaan we met de frik beginnen. Frik half uurtje, eternal!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 I'm yeah. Het was een tijd dat uh, James Silk een beetje de invoerder was eigenlijk van de housemuziek in de jaren 80. Uh, Let the music take control was de opvolger van Shadows of Your Love. Nou, uh, een beetje terug uh, in de tijd is dit uh, zeker wel. Deze dame kennen we misschien allemaal nog uit de Ferry Maat Soul Show. Stephanie Mills en you're putting a rush on me. Dat zijn uit uh, lang vervlogen tijden, eerlijk gezegd. Alexander O'Neil met een uh, lange uitvoering van What's Missing. Ook een nummer uit uh, 85 alweer, moet ik erbij zeggen. Nou, dan uh, hebben we er nog wel eentje die ook uh, daar uh, aardig op aansluit. En uh, dat is uh, Vanity met een verkorte versie en Under the Influence. ...dat je een lange versie hebt gestart blijkt dat het dus een, een, gewoon een versie te zijn. Ja, dan uh, zit je dus met een, een bepaald uh, tijdsprobleem. Uh, dan moet je dat weer ergens uh, op een, een of andere manier weer gaan compenseren. Dat is dan uh, ook maar even om het even. Dat uh, Under the Influence, dat is uh, eigenlijk een, een solo verhaal van Vanity. Vanity kennen we natuurlijk uh, van Vanity 6... Het uh, hobbyclubje, nou hobbyclubje, het uh, satellietbandje met de dames betreft van Prince, want dat, uh, dat was het uiteindelijk. En uiteindelijk uh, besloot uh, deze Denise, zoals hij het echt heet, uh, gewoon uh, ook nog eens een keer zelf het solopad te bewandelen. En wat ook heel erg heel, heel interessant is uh, geweest, de dame in kwestie heeft ook nog eens uh, meegedaan een rol gespeeld in Miami Vice. Met Dan Johnson en Philip. Michael Thomas. Dat waren de hoofdrolspelers destijds van die beruchte, of eigenlijk roemruchte politieserie in Amerika. Nou, ik had iets van Shalemark laatst aan... maar dat duurt vier minuten, dus dat, die houden we nog lekker even fijn te goed. Wat, wat ik dan heb, is nog tot aan het nieuws van acht uur... is Barbara Roy en gonna Put Up A Fight... die je dus tot acht uur gaat horen. En daarna... Dan is het de beurt aan Alternative Event met vanavond een live optreden van Dusty Stray. En wie schuilt er achter Dusty Stray? Jonathan Brown. Dat uh, ga je straks tussen 8 en 10 meemaken. En dan gaan we natuurlijk ook uh, wat uh, vragen stellen aan, uh, aan de. Uh, ja, hij komt oorspronkelijk uit, uh, uit Engeland. Maar hij kan af en toe ook nog een klein beetje Nederlands praten. Is dat zo? Nou ja, ik kom straks bij je. Ik kom straks, ik kom, ik kom, ja, ik kom straks bij je, jongen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, dit is Barbaroy dus, zoals gezegd. En om acht uur gaan wij gewoon met de alternative FM verder. Dag.